werden de kabels te heet wat tot kortsluiting en brand leidde. Zenderbeheerder Broadcast Partners twijfelt aan de uitkomsten van het onderzoek. Het bedrijf wacht de resultaten van andere rapporten af. De brand in de mast van Lopik staat los van die in de zendmast van Hogersmilde. Over de oorzaak van die brand is nog niets bekend. Brokstukken van een NASA-satelliet zijn mogelijk neergekomen in Canada. De satelliet keerde vanochtend terug in de damkring, waar het grotendeels verbrandde.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 Morgen is het ook zonnig, met ochtends eerst plaatselijk mist. Het is wel iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal. AMBW-verkeersinformatie. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht zijn er uitgelopen werkzaamheden. Tussen Noodorp en Zoetermeer Centrum staat 2 kilometer. En zijn er twee rijstroken dicht. Kijk, de beurs lijkt wel een achtbaan. En ik wil met mijn beleggingen overal op reageren. Maar ja...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 Dit is Radio 1. Trosnieuws Show. Presentatie Peter de Wies en Mieke van der Wij. Mooi zo, het is bijna vier minuten over negen. Welkom bij het eerste volledige uur van de nieuwsshow. Wat gaan we doen? Over een kwartier praten we met politicoloog en journalist Radi Soedi over de aanvraag voor erkenning van een. De Palestijnse staat. En daarna komt popjournalist Robert Haagsma langs... om te vertellen over het belang van de rockgroep R.E.M. die deze week aankondigde na 30 jaar te stoppen. Om kwart voor tien komt natuurkundige Frank Linden langs... om te praten over een onderzoek dat aantoont... dat bepaalde elementaire deeltjes, neutrino's... sneller gaan dan het licht. Een krant legde het als volgt uit. Als je dan dus naar het voetballen kijkt... dan zie je eerst de goal, maar daarna zie je pas het schot... Nou ja, kortom, alles wordt uitgelegd. We Tijdreizen beginnen... wordt weer mogelijk. Ja, in, in, ja. O, ja, ook waarschijnlijk, ja. Maar goed, we beginnen met een documentaire... over een verwarde man in een klinische omgeving. Van de gedetineerden die een gevangenisstraf krijgen opgelegd zonder TBS... gaat 70 tot 80 procent opnieuw in de fout. Van de gevangenen met TBS is dat maar 17,5 procent. Tenminste, in de eerste twee jaar na hun vrijlating... Toch blijft TBS een omstreden maatregel. Niet alleen is het onbegrip in de maatschappij groot... mocht een ex-TBS'er toch opnieuw in fout gaan. Gedetineerden zelf weigeren op aanraden van hun advocaat... ook steeds vaker om mee te werken aan onderzoek in het Pieter Baan Centrum. Want daar wordt bepaald of iemand voor TBS in aanmerking komt. Liever zitten ze een langere gevangenisstraf uit... dan voor een onbepaalde tijd in een psychiatrische kliniek te worden opgenomen. Documentairemaker Ditteke Mensink volgde voor haar film... Tony, hoe in het Pieterbaancentrum een oordeel over een delinquent wordt gevormd. En Michel van Ekeren is psychiater bij het Pieterbaancentrum... en trad bij de beoordeling van Tony op als zogenaamde procespsychiater. Ze zijn beide hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, en mevrouw Mensink, het Pieterbaancentrum heeft de naam een heel gesloten bastion te zijn. Hoe bent u daar binnengekomen? Nou, ik, zes jaar geleden sprak ik de medisch directeur van het Pieterbaancentrum... en die vertelde mij dat ze eigenlijk wel heel graag van dat imago af wilde. En omdat die discussie zo hoog oploopt, debat wilde aangaan met de maatschappij... En hij vroeg mij of ik uh, geïnteresseerd was om zo'n film te maken. Hmm. En toen heb ik natuurlijk ja gezegd. Maar en... ze konden nooit wat door allerlei privacywetgeving enzovoort? Nee, he? dus ik heb wel meteen gezegd... ik wil graag een onafhankelijke film kunnen maken en uh, uh, vrije toegang. En dat betekent geen geld van Pieter Baanzend, maar helemaal buitenom geproduceerd. En dat uh, hebben ze goed gevonden. Dus uh, alle privacyregels, daar werden hele goede afspraken over gemaakt. En uh, we hebben het kunnen draaien. En was het niet lastig om een veroordeelde te vinden die mee wilde werken? Dat was heel lastig. Pieter Baanzend zelf had twee uh, voorwaarden. Het mocht niet iemand zijn die al breed in de media was uitgemeten. En het mocht ook niet iemand zijn waarbij het vermoeden bestond dat hij zo ziek zou zijn dat hij het zeg maar het, het opnameproces niet zou kunnen scheiden van zijn eigen onderzoek. Uh, en daarna uh, begon gewoon het zoekproces. En uh, dat heeft vier jaar geduurd. En na vier jaar kwam uh, vier jaar. Tony. En op grond waarvan wilde deze Tony wel uh, meewerken? Ja, ik denk dat voor Tony uh, was het... Um... Tony heeft al heel lang gedetineerd zitten. Ik denk dat het ook voor hem een welkome afwisseling was. En uh, hij had ook het idee dat hij, uh, als hij een cameraploeg had... bij het uh, onderzoek, dat de onderzoekers zich meer aan de regels zouden houden. Dus dat hij een beter onderzoek zou krijgen. Was het voor u moeilijk meneer Van Ekeren? Moest u lang nadenken voor u hier aan mee wilde werken? Nou, het was natuurlijk even wennen aan het idee. Ja. Hey, want wanneer je uh, voor, en dat geldt vooral voor de mensen die Tony zelf onderzochten. En dat ben ik dan niet, want ik begeleid alleen het team. Maar vooral de mensen die hem zelf onderzochten... die komen natuurlijk in al hun doen en laten in beeld... En dat is natuurlijk toch wel spannend. En ja, binnen de vertrouwelijkheid van het gesprek met de gedetineerden levert dat nog extra spanning op, waarin er natuurlijk een team bij staat. Ja. Dus dat was even winnen. Maar na één of twee weken, dat zie je ook eigenlijk in de film wel terug... Ja was niemand zich eigenlijk nog bewust van het team wat erbij stond. Ja. En kon het onderzoek lopen zoals we dat altijd doen. Toch wel. Ja. Ja, tegen de tijd dat Tony bij u terugkwam, u zei het al, had hij al behoorlijk wat op zijn kerfstok. Uh, was dat nou toeval? Of komt TBS dan zo laat pas in beeld? Ja, dat kan inderdaad gebeuren. Uh, in, in sommige gevallen, zoals ook in het geval van Tony, waren er al wel eerdere onderzoeken geweest. Maar op een gegeven moment loopt men dan toch vast en besluit men om een klinisch onderzoek te doen... Want je moet je eigenlijk realiseren, er gebeuren in Nederland per jaar... vele duizenden van dit soort onderzoeken. Maar dat zijn dan altijd onderzoeken waarbij de psycholoog en de psychiater... naar de gevangenis of de huis van bewaring toe gaat. En pas als het ernstig is, of er mediagevoelige zaken zijn... of complexe patologie, of er vele jaren herhaling is van alle ellende... zoals bij Tony, dan wordt er gekozen voor het Pieterbaancentrum. En daar worden 220 van dit soort onderzoeken per jaar gedaan... Dus dat is echt maar een heel klein deel van wat er per jaar gebeurt. En zo'n onderzoek duurt zeven weken. Ja, is ja. behoorlijk.. Uh... Uh, intensief? Intensief, ja. ja, ja. Voor, de, voor de mensen die het doen, maar ook voor degene die het moet doorstaan. Zeker, zeker. En dat was voor jou als documentairemaakster het, uh, het mooie gegeven. Of was het eigenlijk ook een beetje om te kijken... klopt het nou eigenlijk wel wat die maatschappij denkt... dat er op een of andere manier toch lichtvaardig over die mensen geo geoordeeld wordt... en dat je het risico loopt dat ze zomaar, zo gauw als ze de gevangenis uitgaan... weer de raarste dingen gaan doen. Um, nou, ik was natuurlijk wel heel nieuwsgierig wat er, wat er precies dan gebeurde. Ik had in de research al het een en ander meegemaakt, en, uh, dus ik wist er wel een beetje wat van, maar tot in de details niet, omdat het eigenlijk uh, pas bij dat ik er volledig bij mocht zijn toen er echt ook een verdachte was. En um, nou ja, wat ik gezien heb, is dat het inderdaad heel zorgvuldig uh, gebeurt en heel uh, veel aandacht naar de verdachte toe gaat voordat er een oordeel geveld wordt. ja. Het maakt je, uh, en het, het kijken ook naar die documentaire... gewoon een spannende gebeurtenis. Het duurt ja. 1 uur en 40 minuten. En vanaf het eerste moment denk je... ja, goh, wat gaat hier nou gebeuren? Omdat je eigenlijk verwacht... dat er een moment van een explosie ergens komt. Was dat voor jullie ook zo? Nou, voor ons was het ook wel. kijk, moet sowieso... je niet vertellen hoe het afloopt. Nee, nee, dat, nee, ik nee, dat zal ik niet doen. Maar <laughs> voor ons was het natuurlijk sowieso heel onwennig... om als cameraploeg daar te zijn. Ik bedoel, uh, Michael die is het gewend om met dit soort mensen om te gaan. Wij niet. Uh, ik heb ook niet in mijn hoofd zoveel wetenschap over dit soort mensen... dat ik het allemaal goed kan plaatsen. Dus wij gingen met Tony mee en wij realiseerden op een gegeven moment... dat wij echt met hem in het hart van het onderzoek zaten. En dat voor hem er heel veel van afhing. En dat het een man is die tot uiterste gaat. Dus ja, je weet niet wat er gaat gebeuren. Dus het was elke dag dat wij gingen draaien weer spannend. En, en, en, en ja, ik heb ook zoveel gehoord in die weken... waarvan ik echt dacht, jeetje, Mina. dat we na draaien dan uh, naar, naar het terras gingen. En... Wat, wat dan bijvoorbeeld? Nou, gewoon als, als Tony vertelt hoe hij die delicten uh, pleegt bijvoorbeeld. Dat, uh, dat is uh, ja, heel schokkend om dat iemand zo uh, uh, te horen vertellen... Wat delicten waren dat dan? Want mensen, nou, Tony mensen... heeft bijvoorbeeld ooit uh, in, uh, uh, gespeeld met de gedachte... om uh, uh, zijn, zijn, zijn broer en zijn ex-vrouw zijn ex om te brengen. En uh, ja, daar waren wij alle drie, de cameraman, de geluidsman en ik. Toen wij dat hoorden, dachten we, jeetje, dat is toch heel heftig. Ja, en dat plan had hij, terwijl hij daar logeerde. Ja, ja. hij heeft het niet gedaan, dus het was een gedachte... Maar uh, ja, het plan had hij wel. En hij, hij praat er ook wel goed over, maar het is toch... Uh... Als kijker heb je nog een spanningsboog. Die zullen jullie ook ongetwijfeld gevoeld hebben. Dat Je zit te kijken en dan denk je... wat is het moment dat die man uiteindelijk... die camera misschien wel te lijf gaat? Dat heb ik niet gevoeld. Nee? Nee. nee. Oh, dat vind ik wel knap. En die cameraman ook niet? Nee, niet met Tony. Hebben jullie daar als psychiaters uh, uh, heel erg rekening mee gehouden? Dat dat een factor was waar je rekening mee moest Nou, zeker bij deze man niet. Ik, wat u nu zegt, dat heb ik gisteravond na de première... ook vele mensen horen zeggen. Mensen die het beleven als bijzonder heftig. Maar u moet zich realiseren dat voor ons als team... deze meneer juist helemaal niet heftig is. Wij maken veel heftiger mensen mee. En, uh, gevaar of dreiging hebben wij eigenlijk... geen moment verwacht bij deze man. Ja, er zit wel een enorme onderhoudsagressie in hem. Dat ja. voel je als kijker wel. Maar die maken ik. we wel erger mee. Oké. Okay. Dat, dat, dat wil ik ook wel geloven. Maar wat ja. het natuurlijk complex maakt, is dat je in het bepalen van die strafmaat moet schipperen tussen toerekeningsvatbaar of ontoerekeningsvatbaar. Want ja. da da daar gaat het toch om? Ja. Ja. We hebben vijf graden hè, in de een vijf in de toerekeningsvatbaarheid. Die loopt van volledig ontoerekeningsvatbaar tot volledig toerekeningsvatbaar. En daar zitten nog weer een aantal graden tussen. En op basis van we stellen altijd eerst vast. En dat doen we dan los van het delict wat iemand gepleegd heeft. Dat nemen we daar niet in mee. Uh, we kijken, is er een stoornis, een ziekelijke stoornis... in de zin van een psychiatrische stoornis... of een gebrekkige ontwikkeling in de persoonlijkheid. En dat stellen we vast op basis van de contacten en de levensloop. En ook medische zaken nemen we daarin mee. Iemand wordt medisch uitgebreid onderzocht. En als we dan vaststellen, is er een stoornis ja, dan nee... Uh, dan gaan we bij het antwoord ja kijken... in welke mate die stoornis nou doorwerkt in het gepleegde feit... En dat kan volledig zijn, wanneer iemand bijvoorbeeld helemaal psychotisch is. Mm -hmm. Maar het kan ook ten dele zijn. Verminderd. En dat stellen we dan vast. En dan zeggen we enigszins verminderd, verminderd of sterk ja. verminderd. En dat, is uiteindelijk het, het, uh, dat leidt tot het oordeel wel of niet TBS? Ja, bij verminderd of uh, sterk verminderd ga je naar TBS. Oh. Bij volledig ontoerekeningsvatbaar kun je ook nog kiezen voor een psychiatrische opname van een kortere periode. En u gaf daarnet al aan, ik ben niet degene die zelf met die man praat, maar ik begeleid het team. Wat is uw rol eigenlijk? Zorgen dat er niet, zoals zo op het ogenblik vaak over justitie gezegd wordt, dat er in een tunnelvisie gewerkt wordt? Nou ja, feitelijk is dat ook waar het om gaat. Kijk, ik, ik heb ook een taak als onderzoekend psychiater, ik doe zelf ook onderzoeken, maar ik begeleid ook onderzoeken als procesbegeleider. En wat eigenlijk de bedoeling is, is dat je ja, laten we zeggen de helikopterview behoudt. Dus dat je het team helpt om ook afstand te bewaren... en niet te veel in het verhaal van de onderzochter te worden gezogen. Of uh, heel goed te kijken ja, wat zijn nou de dingen die echt bij de onderzochter horen. Of zijn misschien ook meer gedachten maar van de onderzoeker. Dus we toetsen eigenlijk voortdurend uh, of dat wat er gebeurt in het onderzoeksproces... Of dat uh, professioneel en state of the art gebeurt. Dit, ja. je maakt er een documentaire over. Vat er dan uiteindelijk ook een mening plaats bij jullie als makers over wat je daar ziet? Heb je daar een gevoel van uh, hier wordt hoogst professioneel gewerkt of dit is meer een gevoelskwestie? Of. Doet dat nee, er echt niet Nee, toe. nou het doet er zeker niet toe natuurlijk. Want uh, daar hangt heel veel van af. Nee, het is zeker geen gevoelskwestie. Er wordt heel professioneel gewerkt. En uh, vooral wordt het, uh, het oordeel heel langzaam, maar zeker gevormd. En uh, je ziet ook in, in de film dat hij komt binnen en hij is eigenlijk. Heel goed, hè? Je, en dat had ik zelf ook. Ik, ik zag hem en ik uh, maakte hem mee en ik dacht, ja... is een leuke man. Ja, wat is er mis met deze man? En dan heel langzaam en zeker begonnen te verschuiven. En, um, en hij probeerde wel om daar, uh, zeg maar, uh, zich goed voor te doen. Maar ja, hij werd toch ook op de proef gesteld. En hij ging ook dingen vertellen die... Waarvan je denkt, nou ja, dat zou ik dan niet vertellen. Of, uh, dus dat, dat beeld van Tony verschoof langzaam maar zeker en werd dus uh, anders. Nou ja, wat mij opviel was dat hij eigenlijk niet goed wist wat goed en kwaad was. Nee. Hij zei: nee, wat is goed en wat uh... is kwaad? Ja, nou ja, dat hangt er maar vanaf hoe je het bekijkt. Hè. Daar kwam het haast op neer. Hij zegt dat in, in relatie tot zijn ja. kindertijd. Hè? Dan vraagt iemand aan hem van, uh, mm. stel je hebt een portemonnee van de van die juf. Je weet dat je dat niet mag pikken. Wat doe je dan? Of hoe voelt dat mm. voor jou? En dan zei hij van nou ja, dat weet je niet als kind. Dus dan zegt die ander van ja, maar je weet toch wat goed en kwaad is? Nee. En dan zegt nee, hij uh, nee, dat weet je niet. En ik dacht van ja, zegt hij dat nou provocerend... Maar of misschien is het echt voor hem zo. Misschien wist hij echt niet als kind wat goed en kwaad was. Nou ja, jezelf, je, ik kan er natuurlijk van uitgaan... dat hij probeert er natuurlijk eh, onderuit te komen onder de TBS. Dus hij zal proberen om zich zo, uh, zo te gedragen... Dat hij, geen, uh, dat, dat hij niet vermindert de van, maar, uh, wordt, wordt verklaard. <klaars> um, dat lijkt mij natuurlijk ook het lastige om, uh, om dat toch te doorzien als het zo is. Ja. Ja, daar, daar houden we ook altijd rekening mee. Dat we noemen dat iemand heeft ook een procespositie. Mm. He, dus die probeert misschien ook een bepaald gedrag te vertonen... of dingen te zeggen die daarbij ja, passen. Lukt ze dat, zeven weken lang? Nou, in, dat gebeurt eigenlijk maar heel zelden. Kijk, Het is niet voor niks dat uh, mijn collega Pieter Ronhaar hem op een zeker moment vraagt... Uh, wat zet je nou eigenlijk neer hier in Pieterbaan Centrum? Ben jij wie je laat zien dat je bent? Daar wordt hij ook een beetje boos om als hem dat wordt gevraagd mm -hmm. in de film. In het algemeen houdt iemand dat geen zeven weken vol. Hoewel het misschien in het verleden best eens voorgekomen is. Maar u moet zich voorstellen dat iemand leeft ook op de afdeling... op een groep met acht andere gedetineerden. Gaat naar de arbeidszaal, gaat sporten. Ja. Er zijn zoveel momenten waarin als het ware gewone contacten met anderen naar voren komen... dat er dan echt wel basjes komen in iemands gedrag. Dit hebben jullie uiteindelijk toen de film klaar was... het nog met Tony bekeken? Nee, dat is nog niet gebeurd. In principe uh, was dat ook niet de bedoeling... omdat Tony die zit gewoon zwaar beveiligd. En daar mag geen dvd in, daar mag geen computer nee. in. En, uh, nee. Maar we zijn er nu wel mee bezig. En uh, volgens mij, uh, sinds gisteravond... is er wel uh, toestemming om uh, uh, hem die film te gaan laten zien. Zijn advocaat gaat hem bezoeken. Volgens mij met uh, de psychiater en de psycholoog uit de film... En die gaan samen naar, uh, met hem naar de film kijken. Dus dan krijgt hij hem te zien. En dan? En dan, ja, dan wacht ik af hoe hij reageert. Het zal niet makkelijk voor hem zijn. Maar goed, dat hebben we wel van tevoren besproken. Heeft hij nog enig C in een definitieve versie? Van, uh, zijn daar nog uh, uh, maxima aangegeven? Nee, hij heeft gewoon, uh, uh, ook omdat hij zelf wist... dat de kans groot was dat hij hem niet uh, zou kunnen terugzien... hij heeft het gewoon helemaal uh, overgelaten aan mij en... Uh, en genoeg genomen met dit. En meneer Van Eekeren, uiteindelijk blij dat er uh, in ieder geval... een blik vergund is achter die muren van het ondoordringbare instituut. Ja, daar zijn we zeker blij om. Want um, zeg maar de discussie in hoe het nou verder moet met de TBS... is in volle gang, ja. ook bij uh, onze staatssecretaris. Het is niet voor niks dat we aanstaande woensdag een studiedag hebben... in de stad Schouwburg, naar aanleiding van de, ah, de film. In de stad Schouwburg in Utrecht, Utrecht is een studiedag ja. voor psychiatrische psychologen rechters, advocaten, officieren. En het is eigenlijk voor het eerst in de geschiedenis... dat al deze disciplines bij elkaar komen... om naar aanleiding van de film te discussiëren... over hoe gaan we nou verder in dit veld. Want het is erg in beweging. En uh, vandaar dat we dus heel erg blij zijn... dat we in ieder geval met deze documentaire kunnen laten zien... wat wij in het Pieter Baand Centrum aan kwaliteit kunnen leveren. Nou, het heeft een hele spannende film opgeleverd. Uh, dus... Uh... Is hij te zien eigenlijk in de bioscoop? Of? Nee, hij is niet te zien in de bioscoop. Hij draait dan nu op de Nederlandse filmwagen. Ja. Maar alle voorstellingen zijn inmiddels uitverkocht. Um, en hij komt in oktober op tv. Oké. Okay. Hartelijk dank voor jullie komst naar de studio. Psychiater van het Pieter Baan Centrum, Michael van Eker uh, hoorde u. En Dietke Mensink over haar documentaire. Tony, een observatie in het Pieter Baan Centrum. Hij ging gisteren dus uh, in première op het Nederlands Filmfestival. Denkt u nog mee naar een prijs? Ja, hij zit in de Gouden Kalfcompetitie. Nou, dat zal niet je eerste zijn, hè? Nee, dat is... Uh... <laughs> ze wisten wel wie ze vroegen. <laughs> Precies. Oké, okay, dank je. There is no shortcut To peace. Zo verwoordde de Amerikaanse president Barack Obama... de afgelopen week de actie van de Palestijnse autoriteit... van het aanvragen van een volwaardig lidmaatschap bij de Verenigde Naties. De Palestijnen willen de onderhandelingen over hun eigen staat weer in gang zetten... nadat er het afgelopen jaar van onderhandelen met Israël... vrijwel niets van terecht is gekomen. Vandaar dat de Palestijnse president Abbas gisteren officieel... de aanvraag voor een volwaardig lidmaatschap van de VN indiende. En over de gevolgen en de mogelijkheden die dit biedt voor de Palestijnen en de consequenties voor Israël... gaan we praten met Radhi Soudi, politicoloog, journalist en Palestijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, heeft u het gisteren gezien, de, de speech van Abbas? Ja, ik moet zeggen, uh, ik was met iets anders bezig. De telefoon staat... Uh, sorry, de tv die staat aan zoals dat vaak gaat. Dus ik heb met een schuin oog gekeken... en Eigenlijk naarmate de speech vorderde, merkte ik dat ik er zelf meer ingetrokken werd. Maar je kon ook eigenlijk zien dat Abbas dat zelf uh, overkwam. Het is een beetje een kleurloos figuur. Uh, en zo wordt hij ook wel gezien door Palestijnen. En uh, ja, je merkte dat hij gaandeweg de speech echt steeds meer de geest kreeg. En ik wil niet zeggen dat dit nou een echt het historische moment was van de laatste tachtig jaar... Maar ik denk dat hij toch al boven zichzelf aan gestreven is. Dus we zullen het even een heel klein stukje laten horen. Dit is de vertaling, hè? ...to have live normal lives. For them to be able to sleep... ...without waiting for the worst... ...that the next day will bring. For mothers to be assured... ...that their children will return home... ...without fear of being killed... ...arrested or humiliated... Voor studenten te kunnen naar hun schools en universiteiten... zonder checkpoints obstructing them. Wat je hoort The is echt het hele personificeren van het probleem. Eigenlijk het, het weer naar microniveau terugbrengen, ja, straatniveau. Dat klopt, dat deed hij vrij overtuigend. Um, het was ook opvallend dat hij heel duidelijk een aantal keren zei... ik wil vrede met Israël, wij willen vrede met Israël... maar ik spreek namens alle Palestijnen, ook de Palestijnen buiten... Palestijns gebieden. Dus ja, in die zin vatte hij het hele Palestijnse verhaal uh, vrij effectief samen. En het, zeg maar, de, de vergaderzaal reageerde daar ook op. En voor de rest jaar Hoe hadden... reageerde de vergaderzaal? Nou, de algemene vergadering het grootste deel. Uh, met name dus de niet-Europese landen en Verenigde Staten reageerden heel enthousiast. We hadden het zelf daar straks over terug in de tijd. Mm -hmm. Ineens had iedereen het gevoel, volgens mij, dat, je, dat we twintig jaar terug in de tijd waren toen je die wel historische toespraak van Arafat had voor de Verenigde Naties... waarin hij voor het eerst zei van, nou, wij willen vrede met Israël... maar we komen hier als een zelfbewust volk. Was volgens u een slimme zet van de Palestijnse autoriteit om dit te doen? Ja, ik denk dat de Palestijnse autoriteit ook niet zo heel veel troefkaart in de hand heeft. Maar dit was wel een troefkaart, die hebben ze goed uitgespeeld. Kijk, de situatie in de Palestijnse gebieden is eigenlijk gaandeweg het vredesproces verslechterd voor de Palestijnen, meer nederzettingen, meer landonteigeningen... Uh, meer onderdrukking door het leger. Uh, dus de Palestijnse autoriteit staat onder druk van de eigen bevolking. Is kennelijk niet in staat om de eigen bevolking te beschermen. Wordt gezien toch als een soort verlengstuk bijna van de Israëlische bezetting. Uh, je hebt de Arabische lente, de Palestijnen kijken om zich heen... zien dat er van alles gebeurt en willen zelf dus ook... weer actief deel gaan uitmaken van hun eigen geschiedenis en niet passief zitten afwachten tot wat ergens in Washington of Brussel... dingen over hun beslist worden. Um, en wat er ook gebeurd is, begin van dit jaar is er, zijn er veel documenten gelekt... naar de pers, waarin eigenlijk duidelijk werd... dat de Palestijnse autoriteit uh, rond 2008, 2009 bereid was heel ver te gaan... te ver, in de ogen van de meeste Palestijnen... om een vredesregeling met Israël te treffen... Nou, al die elementen voor elkaar, bij elkaar zorgen ervoor dat die Palestijnse autoriteit onder druk stond. Dat de druk in de Palestijnse gebieden zich heeft opgebouwd. En eigenlijk is de vraag van wacht je als Palestijnse autoriteit totdat de boel vanzelf klapt. Dat kan volgende week zijn, dat kan over twee jaar gebeuren. Maar er gaat iets op een gegeven moment gebeuren. Omdat de situatie als onhoudbaar wordt ervaren wat door de we Palestijnen. We met klappen dan? Uh, dat je dan een geweldexplosie krijgt. wordt gesproken van een derde intifada al een tijdje. Hoe dat eruit zal zien, weten we niet. Wanneer het zal gebeuren, weten we ook niet. Maar omdat de situatie als onhoudbaar door de mensen zelf wordt ervaren... is het, denk ik, een kwestie van tijd voordat het misgaat. Dus de Palestijnse autoriteit heeft in essentie nu gezegd van... wij gaan dat proces, wij trekken het initiatief weer naar ons toe... en ja, eigenlijk hebben ze het proces nu geprobeerd te kanaliseren... Wel in diplomatiek-politiek proces, maar los van het keurslijf uh, van, uh, van Oslo. Nou ja, in ieder geval hebben ze al bereikt dat er nu over de hele wereld weer over gesproken wordt. Ja, dat is winst. Of dat korte termijn of lange termijn winst is, dat zal moeten blijken. Nou zijn er twee verschillende kwesties die spelen. De aanvraag van een volwaardig lidmaatschap bij de Veiligheidsraad. En de aanvraag bij de Algemene Vergadering. Dat zijn eigenlijk twee verschillende kwesties. Uh, nou ja, ze liggen in elkaars verlengde. Ja. Omdat um, uiteindelijk de Veiligheidsraad... Uh, moet haar uh, stempel van goedkeuring geven over een volwaardig lidmaatschap. Uh, het ziet er met de grootst mogelijke waarschijnlijkheid naar uit... dat dat niet zal gaan lukken, omdat de VS een veto zal uitbrengen. Op zich heeft Abbas daarmee de, de VS dus gedwongen kleur te bekennen. En uiteindelijk staan ze er dus niet zo goed op. Uh, maar dan gaat de zaak terug naar de algemene vergadering en de algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen dan in ieder geval kunnen besluiten niet om de Palestijnen uh, volwaardig lid te maken, maar om ze wel Be beperkt om, een, uh, om, om de status op te waarderen. Tweederde meerderheid hebben ze nodig hè, ja, om een beperkt die zal hoogstwaarschijnlijk wel gehaald worden. Waar ze dan in geslaagd zijn, is natuurlijk toch een voornamelijke subsidie geven van de Palestijnen uh, in uh, in Palestina om om die van zich te vervreemden. Want de Verenigde Staten bekosten natuurlijk een heel groot gedeelte... van die Palestijnse staat in wording. Ja. De kans dat dat stopt, na aanleiding van zo'n aanvraag... en dat wisten ze ook, en dat is ze verteld... dat is het risico dat ze lopen. Hè? Dat klopt, dat, dat is ook binnen de Palestijnse gemeenschap... is dat wel een, een punt van kritiek. Van ja, we geven nu iets op, het is niet veel... maar wat krijgen we ervoor terug, alleen symboliek... Uh, de, toestal, uh, sorry, de, de toekomst zal moeten uitleren of, of het uh, inderdaad meer winst dan verlies is... wat de stap van Abbas oplevert. Ik, Ik denk dat het wel een uh, politieke winst is... omdat Abbas nu heel duidelijk heeft gesteld... dat de onderhandelingen met Israël vanaf nu niet gaan over of de Palestijnen een staat krijgen. Dat is een recht. Dat heeft Gis ook duidelijk gezegd. De Palestijnen hebben dat recht, onafhankelijk of van de uitkomst van die vredesbesprekingen. Die vredesbesprekingen moeten ook niet gaan over... welke stukjes grond Israël uiteindelijk opgeeft en welke niet. Dat is eigenlijk de Israëlische positie de laatste twintig jaar. Voor iedere vierkante meter grond van de Westbank... moet er maar onderhandeld worden of wij bereid zijn als Israël... om dat wel of niet op te geven en onder welke condities. Dus de Palestijnen zegt, zeggen... we gaan niet op die basis onderhandelen. Die staat die is er. De grenzen daarvan zijn duidelijk. Die hebben we aangegeven en dat is ook wordt ondersteund door uitspraken van de Veiligheidsraad... en Internationaal Gerechtshof, Internationaal Recht. De grens van 4 juni 1967. En de onderhandelingen moeten volgens de Palestijnen gaan... over hoe die bezetting wordt beëindigd. Een tijdspad, duidelijk gemarkeerd in tijd. Garanties voor Israël en de Palestijnen voor vrede. Misschien een goede overgangsperiode. Maar de grenzen van die staten en of die staten überhaupt moet komen... dat is geen onderwerp voor uh, onderhandelingen. En de Israëli's... Staan er natuurlijk volstrekt anders in. Precies. Netanyahu kwam na een paar sprekers die er nog tussen zaten ook aan het woord. Ja. Was dat de rituele dans die er toen volgde? Um, ja en nee. Netanyahu heeft helemaal niks nieuws verteld. Maar goed, hij uh, zei natuurlijk zelf ook... ja, ik heb niks nieuws gehoord van de Palestijnen. Um, het is meer dan een rituele dans. Omdat uh, Netanyahu in feite sprak... niet eens tot de wereld, maar tot het... Amerikaanse publiek tot het Amerikaanse congres. Ik denk dat Netanyahu geen enkele illusie heeft... over wat Barack Obama in zijn hart als Amerikaanse president zou willen doen. Maar Obama is echt met handen en voeten ge gebonden... aan de Amerikaanse binnenlandse politiek. En de kwestie Israël-Palestijnen maakt... gewoon feitelijk, kun je constateren... een deel uit van de Amerikaanse binnenlandse politiek. De Republikeinen hebben ook aangekondigd dat ze Israël-Palestina gaan uh, een onderwerp gaan maken dat prominent aanwezig is... in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. En ze verwachten daarmee, en ik denk met reden... dat ze Obama in een aantal cruciale staten... in een aantal cruciale districten van bijvoorbeeld Florida, van New York... klappen kunnen toebrengen. En dusdanige klappen dat, dat hij wel eens uh, de verkiezingen zou kunnen verliezen. Twee weken geleden is in New York... een tussentijdse verkiezing voor een congreszetel gehouden... Dat was een district van New York dat gold als volstrekt veilig voor de democraten. Hebben ze verloren omdat de republikeinen daar enorm stap bij hebben gemaakt over uh, het standpunt in zaken Israël en de Palestijnen van de democraten. En de republikeinen denken nu, nou we hebben dat trucje uitgehaald in New York. We gaan Want dat, dat uh, standpunt Nation van de democraten, white, hoe luidt dat dan officieel? Nou, dat verschilt niet zo heel veel van de Republikeinen. Maar dat maakt niet uit. De Republikeinen zetten Obama neer als iemand die Israël in gevaar brengt. Ja, ja. En uh, dat heeft ze nu electorale winst opgeleverd. Zal de dag van gisteren als een historische dag gelden... of is het uiteindelijk een heel klein rimpeltje... waarin de uh, nou ja, voor de hand liggende standpunten nog eens uitgewisseld zijn? Uiteindelijk loopt het met een loopt het af, want in de Veiligheidsraad... wordt het niet aangenomen en daarmee zetten we de zaak weer op de lange baan. Ja, nou, ik denk dat het iets is tussen uh, die twee uitersten die u schetst. Uh, de toekomst zal het moeten leren. Maar ik denk wel dat er gisteren een belangrijke stap is genomen. Of het echt een historische stap is, weten we nog niet. Maar in feite heeft uh, Abbas gezegd van ja, we willen onderhandelen met Israël. Maar dan op basis van duidelijke uitgangspunten. Heeft daarmee in feite het Oslo-proces verlaten. En geeft aan van we moeten nu een nieuw proces in met andere uitgangspunten nog steeds met het doel vrede, Israël, daar is hij volstrekt duidelijk in. En let wel, dit is ook wel een man die eigenlijk als eerste binnen de PLO... 30 jaar geleden al is begonnen met te zeggen van we moeten onderhandelen met Israël. Dus hij, heeft echt, hij is in dat opzicht geloofwaardig alleen. Hij heeft nu in feite aangegeven, ik geloof niet meer in de Amerikaanse diplomatie. Ik leg mijn zaak nu weer voor op het wereldpodium. Hartelijk dank voor de uitleg. U hoorde, Rady Soudi. Het ging dus over de Palestijnse aanvraag voor de lidmaatschap van de Verenigde Naties. Meer informatie, als u daar benieuwd naar bent, is te vinden op trostnl News. currencies and here is my appeal i need a chance a second chance a third chance a fourth chance and one other signal not a little breath just to fool myself to catch myself Strange currencies. Zo heet het nummer. De groep REM. En die Houdt na 31 jaar op te bestaan. Deze Amerikaanse rockband liet het weten via de eigen website. RIM geldt als een van de meest invloedrijke bands in de popgeschiedenis. Hun muziek kenmerkt zich door de sierlijk aan de beurtse refererende gitaarpartijen en de melancholieke raspende stem van de enigmatische zanger Michael Stipe. Hey, hoe klinkt dat? En de, de band ik werd in Nee, want die was in een lyrische buik. Uh, de band werd in een. Uh, 1980 opgericht op vier jeugdvrienden in de studentenstad Athens. Met naast Stipe gitarist Peter Buck, bassist Mike Mills en drummer Bill Barry... Prachtige allitererende namen hebben die mannen ook allemaal. Goed, ze bereikte wereldfaam met nummers als Losing My Religion, Everybody Hurts en Shiny Happy People. Over de carrière van REM en het toch nog wat onverwachte einde Daar gaan we praten met popjournalist Robert Haagsma. Goedemorgen. Goedemorgen. Vo voor u ook, voor jou ook onverwacht? Uh, de, de timing is zeker onverwacht. De manier waarop ze het hebben gedaan, uh, die verbaast me wat minder. Waarom? Nou, het, het past heel erg bij de band. Het was altijd een, een wat bescheiden band in heel veel opzichten. Het was geen band die zeg maar, het heel erg van het grote gebaar moest uh, hebben. Het waren. Wat, of, ik wil niet zeggen kleurloze mensen. Dat geldt zeker niet voor de zanger Michael Stijp. Nerds. Het, het waren een beetje nerds. Ja. En, en dat ze gewoon met een heel kort, wat zakelijk berichtje... hun afscheid aankondigen, dat past eigenlijk wel bij de band. Moet het slaande ruzie geweest zijn of niet? Nee, eh, ze hebben wel eh, op de site individueel een toelichting gegeven. Die is heel mooi. Michael Stijp zegt bijvoorbeeld, en dat vond ik echt een mooi beeld op een feestje is dat het de kunst om op het goede moment weg te gaan. Nou, dat hebben ze en dat hebben Een we cliché. Vind je dat een beetje cliché? Ja, ben je nee. nou niet van ondersteboven, hoor. Nou, het punt is gewoon dat, bij, dat heel veel bands... die moeten zeg maar, aan hun haren een feestje afgesleurd worden. Ja. Zeg maar. Die blijven echt te lang hangen. En zij uh, hebben een goed moment gekozen. En, en ja, dat, dat, dat, dat kun je alleen maar waarderen, vind ik. Nee, maar ze hebben, zoals ik al zei... allemaal een individuele verklaring uh, voorgegeven, gegeven... waarbij ze wel benadrukken dat ze als... Ja, dat is weer een cliché, sorry. Als goede vrienden uit elkaar ja. Maar het creatieve proces dat het ook afgelopen was, of niet? Nee, dat vind ik ook niet. Want hun laatste twee platen, Accelerate en um, Collapse into Now, dat zijn, die, die werden toch weer gezien als een soort uh, herleving, opleving. Dus het waren goede platen. Hoe oud zijn die mannen nu? Begin 50. Ja, en ze begonnen dus uh, in Edwin, zei ik net zelf, in 1980. Ja, Hoe, een, een, uh... ja in de buurt van een platenzaak. Ze troffen elkaar, op, dat vind ik altijd mooi bij bands: hè? Ja. dat dat het niet door managers bij elkaar wordt geharkt, maar dat ze een beetje stonden te vechten om dezelfde platen in de lokale platenzaak. En zo, zo is de ja, band ook mooi, begonnen. Ik, ik heb gisteren voor de grap nog eens even. Want dat zijn alleen maar LP's, daar zijn ja. helemaal geen cd's van. Uh, die eerste twee uh, LP's. Ja. Ja. Maar dan weet je helemaal niet wat je hoort hoor. Dat is echt iets totaal anders. Ja. Een soort merkwaardig, ja, ver in de. Nou ja, in de in psychedelica half... Ja, heel springerig. Vaag, ja. Een beetje springerige, nerveuze muziek maakt. De One I Klasse. Love, is dat bijvoorbeeld een nummer dat daaronder valt? Nee, dat is, is later. dat is toch wel weer wat, wat meer melodieuzer. Maar goed, dat is wel een van de bekendere nummers uit hun beginperiode. Ja. We luisteren even. I'll out too. Het is ook die stem die het op doet, ja, Absoluut, ja. Af, af en toe... Uh, bro. Ja, prachtige stem. En dat is denk ik even de, de, de belangrijkste Wat uh, is ja, fundamenten. Nou ja, echt ja, kippenvel. Nou, het is een stem ook als je het bij het optreden ja. ziet, heb je af en toe zoiets. Jongen, ja. jongen, zeg. Nou, het is een stem die meteen je aandacht opeist. Ja. En, en dat is, dat is een, een kwaliteit die maar heel weinig zangers in zo'n mate hebben. Maar nu hebben ze aanvankelijk... Gespeeld voor een kleiner publiek en later ging het pas opeens naar ja. de massa. Ja. Hoe komt dat? Nou, dat heeft toch wel te maken met dat de muziek qua karakter heel verschoven. Wat we hadden het net over dat, dat hun eerste platen vrij druk, wat nerveuze, springerige liedjes. En dat werd later wat meer ingetogen, melodieuzer. En ze werden gewoon ook beter als songschrijvers. Ja, dat heeft hen een enorm publiek op, opgeleverd. Maar het krijgt bij hen de indruk dat ze dat eigenlijk niet ja, speciaal uh, nagestreefd hebben. Nee, want dat is denk ik, hè, er wordt nu de afgelopen dagen veel gefilosofeerd en teruggekeken mm -hmm. op wat nou de grote verdienste is van Ariane van Arjen, behalve, en natuurlijk het feit dat ze een heleboel prachtige platen hebben uitgebracht. Maar ze zijn echt een alternatieve band, zoals ze begonnen, hè, wat ik al zei in een platenzaak, wat die uh, jongens die gewoon een bandje oprichten. Maar ze hebben bewezen de afgelopen 31 jaar dat je uh, uh, echt als een alternatieve band kunt beginnen, dat je dat karakter vast kunt houden, de integriteit, en toch heel groot kunt worden. En uiteindelijk een stadion act ja. wordt, maar dan ook toch weer terugkeert naar kleinere zaden. Want de ja. laatste keer dat ze in Nederland waren, was het volgens mij. In ieder geval de Heineken Musical. De Heineken Musical, ja. Nou, Ik kan niet ontkennen dat afgelopen jaren... hun populariteit wel wat ingezakt is. Hun toptijd lag... Ze hebben een paar hele slechte kritieken gehad. Ze hebben een aantal wat mindere platen gehad. Er zijn ook wel wat dingen gebeurd. Op een bepaald moment is een drummer... vooral vanwege gezondheidsredenen opgestapt. En dat heeft ook wel een wissel op de band getrokken. Het was toch een hele speciale chemie. De band heeft ook nooit grote wijzigingen ondergaan. In al die periode. alleen de drummer is vertrokken. En toen... Ja, vaak is dat dan bij zo'n band dat dan iets aan die chemie uh, wat gaat wringen. En, en dat, dat heeft ook wel een wissel getrokken op hun, op hun muziek. Ja, uh, een van hun succesvolste singles was Everybody Hurts. Dat ja. was misschien de grootste hit ja wel. Dat kent iedereen volgens mij Het werd allemaal anders wel, uh, ja. toen uh, er een platencontract kwam... Ja. van 80 miljoen dollar. 80 miljoen dollar, voor, ja. voor volgens mij vijf uh, cd's, hè? Ja, ja. Het, het, het, het, ik heb het nog even nagekeken. Het grappige is wat, dat ze zeg maar, hun contract... Uh, uitgezeten hebben. Uh, want er wordt natuurlijk veel gespeculeerd. Waarom stoppen ze er nu precies mee? Hè? Nou, ik denk, een van de redenen is dat ze gewoon hun contract uh, keurig volbracht hebben. D en... Dit zijn die vijf. Die ja, zijn nog ja er zijn ook wel wat live platen en compilatie verschenen, maar ze, hun contract hebben ze uitgezeten. Ja, dat wekte wel wat ver ver ver verbazing. Hoor. Want het was echt een hele integere keurige band die altijd uh, zijn best deed voor, voor goede doelen. En ging, opeens ja, wordt grote was, geld. Het was, het, het was opeens wel een beetje een poenerige affaire opeens. Ik kan me destijds ook wel herinneren dat er een, een concertfilm uitgebracht werd, net in die periode. Die werd vertoond in de Melkweg. En Jan Douwe-Kroeske, collega of destijds van jullie, die interviewde uh, ik meen Mike Mills, die was overgevlogen. En er werd er vanuit heel Nederlands, ook uit de zaal, mochten vragen gesteld worden. En er waren natuurlijk ook fans die vroegen hoe dat nou zat met al dat geld. En ik kan me nog heel goed herinneren dat er een buitengewoon ongemakkelijke sfeer ontstond. Die, die band zat er zelf ook een beetje ja. mee. Ja, dan andere kant is er een platenmaatschappij... Eh, want het was een, een platenmaatschappij waar ze al zaten. Het was dus een vernieuwing van het contract. Ja, als die met 80 miljoen voorbij komt... Ja, maar, maar meestal is dat het zijn namelijk dat er bragel afgeleverd gaat worden. Hè? Ja, nou, dat is een groot woord in deze. Ik vind dat ze nooit echt een hele slechte plaat hebben afgeleverd. Maar het is wel zo dat... Ja, het was vanaf dat moment kreeg ik een beetje het gevoel... De ene, dat ze bij de ene plaat probeerden te bewijzen... dat ze nog echt wel een hele integere rockband waren. Dus dan waren ze heel hard en confronterend bezig. In de volgende plaat grepen ze weer terug op een succesvolle geluid. Alsof ze wilden laten zien dat ze toch echt wel dat geld terug wilden verdienen. Het, het werd allemaal een beetje moeilijk. Gewetensnood. Ze kwamen met ja. gewetensnood. Ja, ja dat, dat geloof ik ook. Misschien zijn ze daar nooit echt helemaal goed uitgekomen. Ja. Maar ik begreep dat er toch nog wel een soort van opstanding heeft plaatsgevonden. Ja. We gaan even luisteren naar Supernatural Super Serious. Wat kan je nu nog verwachten? Waarschijnlijk uh, prachtig bedachte en vormgegeven compilatie al ja, verwacht ik hè. Die zijn de afgelopen jaren al ruim oh, verschenen. Al. Ja, er, een, vrijwel een hele oeuvre is in allerlei luxe edities opnieuw verschenen. Mm -hmm. Nee, wat er wel concreet aangekondigd is, is dat er in november nog een weer een compilatie uitkomt. Maar er staat dan wel nieuw werk op. Want wat me een beetje verbaasd, is dat ze stopten. Terwijl ze eh, na een vorige album dat dit jaar nog verschenen is, al zeiden dat ze opnieuw waren begonnen met, met het opnemen van nummers. Ja. Nou, die liedjes die ze al hebben opgenomen, die komen dan op die compilatie die in november uitkomt. Dus dat zal dan het echte slotakkoord zijn. Ja, REM heeft een uh, behoorlijk invloed op een hoop muzicien uh, ja. uiteindelijk gehad. Ja, hè? ja. ja. Nou, ik denk dat ze vooral heel veel deuren hebben geopend. En ze zijn begin jaren tachtig begonnen, alternatieve band. Ja, dat soort bands waren altijd gedoemd een beetje in het alternatieve circuit te blijven. Zij hebben echt die doorbraak gemaakt naar zeg maar, de supersterrenstatus, de stadions, alles wat erbij hoort, grote contracten. Ja, dat heeft gewoon een enorme invloed gehad op de jaren na. Ik bedoel, een, een voorbeeld, afgelopen week hebben we het veel over Nirvana gehad, omdat ja. Nevermind 20 jaar geleden uitkwam. Nou, dat is een mm. band, die hebben dat ook overzien. interviews onderstreept, heel veel te danken gehad aan het pionierswerk van uh, REM. Maar op muzikaal gebied of op ondernemend gebied? Allebei, maar vooral op ondernemend gebied. Het is toch wel een hele eigen band, een e eigen geluid. En natuurlijk zullen de bands zijn die geïnspireerd zijn... ook in muzikaal opzicht. Maar het is vooral het... het, het, het, het uh... Ja, de, de, de weg die ze gebaand hebben naar de, de platenindustrie. ze ja. dus heb je ze zelf wel eens gesproken? Ja, ja Michael Stijp. Een van de laatste keren, en dat is denk ik alweer een jaar of zes, zeven geleden... dat ze hier interviews deden. Uh, ze deden een aantal shows in de Heineken Music Hall. En één ding zal ik nooit vergeten, want ja, ik probeer natuurlijk ook van de week te bedenken... wat, wat is nou mijn ja. meest concrete herinnering. Het was middags op een zaterdag en ik had ochtends aan mijn huis gewerkt. Ik had wat geverfd. En ik had me uiteraard keurig opgeknapt om naar dat interview te gaan. Maar we zaten nog geen minuut tegenover elkaar... en hij staarde naar mijn wang, begon daar aan te krabben. Hij zei, er zit een wit stipje en dat lijkt mij ontzettend af. Dus dat moet, dat moet even Geweldig. Ja. Ze dus kwamen natuurlijk in de Heineken Musical. Volgens ja. mij nadat ze twee keer het concert afgezet hadden ja, ja, en ze hebben daar een paar, voor mij een paar shows gedaan. En dan, dan maar... baal je altijd, want je krijgt het bespreekgeld niet terug. Ik bedoel, ja. Dat, ja. laten we er nu maar meteen een punt van maken. Ja, ja. nee, dat is, dat is inderdaad een, een, een, een discussie waard. Ja. De, de, de administratiekosten. Ja. Ja. Maar goed, je bedoelt, van dat lucratieve contract... hadden ze best eens ja. iets terug kunnen doen. Nou, voor deze nee, nee, nee. Het, is, het, het, het zijn die ticketshops... die je ja. op deze ah. manier altijd zitten te ja. klooien. Oh, nou ja, goed. Eh... Uh, Jammer of zeg je prima? Het is goed, het is nee, mooi geweest? ze hebben een prachtig uh, oeuvre achter. zo achter. En ik, ze hebben gedaan wat meer bands zouden moeten doen. Toch op een mooi moment zeggen uh, okay. de koekjes op. <laughs> Dankjewel. Ja. Uh, Robert Haagsma, popjournalist, ging over de band R.I.M. Die deze week besloot na 31 jaar om er een punt achter te zetten. Wetenschappers staan voor een raadsel nu ze hebben gemeten dat een minuscuul deeltje, en dat heet neutrino... sneller is gegaan dan de lichtsnelheid. De ontdekking kan een aardverschuiving bewerkstelligen binnen de natuurkunde. Wetenschappers gingen er namelijk tot nu toe vanuit... dat niets sneller kan reizen dan het licht. Een internationaal team van wetenschappers... maakte de onwaarschijnlijke vondst donderdag bekend... Die Proef is gedaan bij de Europese Organisatie voor Kernonderzoek, dat is CERN, bij Genève. Daar wordt in een deeltjesversneller onderzoek gedaan naar de kleinste bouwstenen van het heelal En over die ontwikkeling en de mogelijke implicaties gaan we praten met Frank Linde. Hij is directeur van NICHEF, het, in, het Nationale Instituut voor... en nu moet u het zelf maar eens even proberen uit te spreken. subatomaire fysica. Dank. Goedemorgen. Ook oh, goedemorgen. Helemaal goed uitgesproken. <laughs> Geweldig. Ik, ik zat ernaar te kijken Ik denk, hier ga ik niet uitkomen. Um, een krant omschreef het als volgt. Wat er eigenlijk dan gebeurt in normale mensentaal... is dat je zit te kijken naar een wedstrijd. Uh, er valt een doelpunt, maar dat doelpunt valt pas nadat je gezien hebt... een paar seconden later, dat er geschoten wordt. Is dat eigenlijk een beetje wat er aan de hand is? Nou, ik geloof dat dit mijn eigen quote is, maar oh, inderdaad, nou, dit, is ook, is dit is ook precies inderdaad de grootste consequentie. We gaan het vast over tijdreizen hebben, dat is fijn, daar kan ik u van alles over vertellen. Maar de grootste consequentie inderdaad is dat als dit waar is, dat moet echt bevestigd worden, dan wordt causaliteit, en dat is een moeilijk woord, voor oorzaak en gevolg geschonden. En het voorbeeld wat u net gaf is inderdaad prachtig. U ziet eerst de goal en dan ziet u, ziet u de voetballer pas schieten. Dat is dus te gek voor woorden. Hè? Ja, dat, dat staat je verstand bij stil, om het nog maar eens een fijn cliché uh, te noemen. Want wat is er precies gebeurd? Nou, de, de, het komt zelden voor in mijn vak dat iets makkelijk is uit te leggen... want dit is te simpel voor woorden. Het is oh. echt heel makkelijk uit te ja, leggen. Je schiet deeltjes vanuit Genève, 700 kilometer verderop staan... een detector ten zuiden van Rome, diep onder de grond. Die meet die deeltjes. Moet je de afstand weten, moet het tijdverschil weten... je deelt de twee en je hebt de snelheid. En iedereen denkt, er komt iets uit net onder de lichtsnelheid... want daar kunnen we dan wat mee... Dat proberen we heel lang te meten. Maar nee, hier komt uit net iets boven de lichtsnelheid. Maar er waren ook mensen die zeiden, het kan niet. Dus het klopt niet. Het, het kan gewoon niet waar zijn. De berekeningen moeten fout zijn. Nou ja, de mensen zeggen, het kan niet. Omdat het echt een heel, hele grote revolutie is als uh, causaliteit. Dus die oorzaak en gevolg Omgekeerd ver, ja, verkeerd gaan. Dat hangt nog af van de waarnemer ook. Hè. Dus dit is de ene ah. zegt zegt, die was eerder en die was eerder. Want wij kijken naar iets natuurlijk altijd met de lichtsnelheid. Dat is met licht. Daarmee kijken wij. Daarmee zie ik jou, daarmee gaat je telefoon, van alles. Dus als iets sneller gaat dan de lichtsnelheid, ja, dan kan je een actie ergens anders teweeg brengen. voordat jij ja, de lichtsignalen op de juiste volgorde ontvangen hebt. En dat deeltje, want u zei dat wordt afgeschoten. En dat wordt dus 700 kilometer verder wordt dat opgevangen. En dat gaat dus onder de grond, door de aarde heen, begrijp ik. Ja, dit is echt een geweldig deeltje, u heeft een naam gezegd. Het neutrino, dat kon u wel, kon u wel uitspreken. Iedereen denk ik kent het elektron, dat mag ik toch wel zeggen. Het elektron kent iedereen. Een neutrino is gewoon het broertje daarvan, met één heel wezenlijk verschil. Hij heeft geen elektrische lading. Een elektron is de drager van elektriciteit. Nou, onze wereld zit helemaal in elkaar met elektrische krachten, magnetische krachten. Dat doet dat neutrino niet. Die doet eigenlijk helemaal niks. Die doet één ding, zwakke kernkracht. En dat ding heet niet voor niks de zwakke kernkracht. Als u het topje van uw vinger nu omhoog houdt, dan gaan er per seconde 65 miljard neutrino's doorheen van de zon. Dwars en, doorheen? Dwars doorheen. Als u vanavond in bed ligt, gaan diezelfde 65 miljard neutrino's nog steeds door het topje van uw vinger door de heen. En die he? gaan ook dwars door de aarde heen, begreep ik. die gaan ook dwars door de aarde heen. En waarom heen. trekken ze zich nergens iets vandaan? Nou? Omdat ze alleen maar die zwakke kernkracht voelen. En die zwakke kernkracht is ontzettend zwak. Nou, heel soms gebeurt er natuurlijk wel wat. Want anders zouden we het experiment niet kunnen doen. Dus in Genève schieten ze een 1 met 20 nullen of zo neutrino's de afgelopen drie jaar richting. Ten zuiden van Rome. En in totaal hebben ze daar een stuk of 15.000 van gezien die daar wat deden in een hele grote zware detector. 600 ton of zo, heel veel staal, heel veel oorlogsschepen, stukken gezaagd, met wat uh, detectoren ertussen. U kan wel zeggen dat het heel makkelijk uit te leggen is, maar ik denk dat voor veel mensen, mezelf in kluis, het al moeilijk is om je voor te stellen dat een deeltje overal doorheen gaat. Nou, wat, even. wat makkelijk is uit te leggen, is wat ze gemeten hebben. Namelijk, ik rij van Almere naar Amsterdam. Afstand is zoveel, ik doe er zo lang over, mijn snelheid is dat. Dat is makkelijk uit te leggen. Ja. Het verhaal dat je daarvoor een hypothetische deeltjesbundel in de aarde jast en die ja. 700 kilometer later in een detector, die echt gigantisch is, detecteert. en dat je in staat bent om de afstand tussen die detector en Genève. op 20 centimeter nauwkeurig te bepalen. en het tijdverschil, hoewel dat eigenlijk niet zo'n hoogstandje is. maar op 10 nanoseconden, dus 10 miljardste van een seconde, dat klinkt heel klein. Maar ik moet wel toegeven, in een lab is dat niet heel klein. Dat is niet zo'n toerenvolg. Maar uit. dan gebeurt er het volgende. Dan komt er een... Uh, uh, uh, een dol enthousiaste uh, uh, wetenschapper, die dat heeft gezien... die gaat het eerst nog een keer doen, die gaat dan naar de directeur toe. Die zegt, dit en dit hebben we gevonden. Ja, zegt die directeur, dan hebben we toch een probleem, hoor. Dit gaan we niet zomaar vertellen. Wat gebeurt er dan verder? Nou, dat is precies wat u zegt, oké. Okay? Dit zijn ze dus al drie jaar aan het meten. En ze hebben natuurlijk op een gegeven moment gezien dat dit vrek... hier komt iets uit wat aan de verkeerde kant zit van de grens. En dan ga je nauwkeurig meten of naar kijken. Vervolgens weer in het... Uh, als je alles uitgezocht hebt gaan publiceren, inderdaad, dan komt die directeur. Die heeft het ook letterlijk volgens mij een week vertraagd. Want de persconferentie was eerst voor vorige week vrijdag. Want toen hoorde ik het via-via. Nou, hij was pas gisteren eigenlijk. En toch heeft iemand gelekt, want donderdag stonden ze al aan alle kanten. Ja. Maar de persconferentie was pas vrijdag. En uh, die collaboratie zelf, uh, ja, die hebben ook twijfels. Hè? Wat ze eigenlijk zeggen: van kijk, we hebben hier dit resultaat. Wat eigenlijk niet kan, omdat het een fundament op losse schroeven zet in de natuurkunde. De en eigenlijk ons waar het mis is, oké? Okay? Ga erop schieten. En nog veel belangrijker, er zijn twee andere faciliteiten in de wereld... die net zulke gekke experimenten doen. Maar ze dus ook neutrino's in de aarde jassen en die honderden kilometers verderop in een de mijn detecteren. Die moeten dit gaan bevestigen... of bewijzen dat ze een fout gemaakt hebben. Een fout is wel snel gemaakt, moet ik zeggen. hoor. Ja. Als er ergens een 12 meter elektrische kabel vergeten is... aan de ene kant of aan de andere kant... Als je een 12 meter kabel hebt, dan ja. duurt het 60 nanoseconden voor het signaaltje om het door te gaan. En dat is het effect wat ze gemeten hebben. Want hoe lang duurt dat voordat dat een deeltje daar bij Rome is? Zo'n 2,5 milliseconden. 2,5 milliseconde. Dus, dus, uh... Gelooft u het zelf? Nou, geloven is niet mijn vak. Uh, althans, dat doe ik ergens anders. Uh, meten is weten. Dit is gemeten. <laughs> dus die, ik kan geen fout vinden die meten. Heb ik natuurlijk ook. Uh, ik heb het peper zelfs leggen. Ik heb uh. ook heel hard gekeken. En gisteren was er een ontzettend. Grote voordracht in Genève, waar de hele wereld via webcast uh, ja. in zat. Op mijn instituut ook met uh, 50, 100 man te kijken. En zelfs bij journalisten. En het ging prima. Ik ben één keer eerder bij zoiets geweest, namelijk bij Koude Kernfusie. Ik weet niet ja. of u die hype herinnert, een aantal jaren ja, geleden. Zeker, ja. Was ook op scène. En dat was een uur na die voordracht op scène dood. Okay? Dus uh, de hele kritische vragen zijn gesteld. Maar nee, er is geen gat ingeschoten. En echt, wat je moet doen, is een onafhankelijke bevestiging van het experiment. En er zijn ook mensen die zeggen... de relativiteitstheorie van Einstein wordt hierdoor ondermijnd. Bent u dat met eens? Ja, ik heb het gelezen. Nee, ik ben het er niet mee eens. Nee. Want Einstein gezegd heeft gezegd dat een lichtsnelheid voor elke waarnemer hetzelfde is. Dat is ook revolutionair. Hè? Ik bedoel, als ik in een trein een zaklamp uit, uh, aanzet, meet ik een lichtsnelheid. Als ik buiten sta de trein, meet ik diezelfde lichtsnelheid. Als die trein met 400 km per uur gaat rijden... Die meet die buitenstaande niet 400 kilometer meer. Die meet nog steeds diezelfde lichtsnelheid. Helemaal debiel. Dat heeft Einstein gezegd. Daar komen allerlei consequenties uit. ESMC kwadraat. Maar één ding wat er echt uitkomt. Als ik stil ga zitten in mijn auto. En ik ga het gaspedaal indrukken. Dan ga ik rijden, rijden, rijden, rijden. Dan kan ik komen tot de lichtsnelheid. Als ik een hele fancy bolide heb. Ja. Maar ik kom er niet overheen. Nee. Maar anderzijds, er kan best een deeltje zijn. Volgens mij, en dat heet een tachyon. Die naam is al lang verzonnen wat altijd sneller gaat dan een lichtsnelheid. Nou, dat is dan een neutrino. En dat uh, tijdreizen? Ja, nou, tijdreizen kan nu al. Dus als u het leuk vindt om mooie klein, klein, klein kinderen te zien... dan raad ik u aan, koop een ontzettende snelle raket. Een ontzettende snelle. Ga op vakantie voor een heleboel jaren. En kom, als hij 100 jaar ouder is... ja, dat redt hij niet, maar kom dan terug. En dan kunt u hier piepjong rondrennen en kijken met uw klein, klein, klein kinderen. Dat werkt nu al, oké? Okay? Dat is Einstein 100 jaar geleden. Ik heb net ontdekt dat niet iedereen op dit instituut hier het weet, of op dit uh, mediacentrum... dan ziet u hoe, wat de implicaties zijn van onderzoek in de natuurkunde. Dit is al zo'n honderd jaar geleden, kan het, wordt zelfs gedaan. Er worden gewoon twee klokken genomen, lopen gelijk. Eentje gaat in een vliegtuig rond de aarde en komt terug. Je zet ze naast elkaar en die loopt een heel klein beetje achter. En in mijn leven trouwens, met mijn deeltjes, is dit dagelijkse kosten. Okay? Wat misschien zou kunnen met dit nieuwe... is dat je kan teruggaan een beetje in de tijd... maar volgens mij is dat filosofie, kunt u beter aan iemand anders vragen... Ik vind het feit dat oorzaak en gevolg door elkaar gaan lopen. Dat is de schokkende gevolg van deze ontdekking. Het was heerlijk om u. Die het was heerlijk om iemand. Nou, te... ik dacht, als je geen kinderen hebt, kan het dan ook. Oh, wacht even, nou, moet ik moet ook <lacht> iemand anders gaan vragen als u <lacht> geen kinderen <lacht> heeft, <lacht> dit gaat niet meer. Dit gaat niet meer lukken. <lacht> u heeft in ieder geval een heleboel dingen heel erg begrijpelijk gemaakt. U hoorde Franklin, de directeur van NIH. Het Nationaal Instituut voor Subatomere. Fysica. Het ging dus over een minuscuul deeltje. Sneller is gegaan dan de lichtsnelheid. Zometeen Hans Kesting onder andere en Benno Tempel. Samen thuis. Samen dros.